Mark Visser met het NOS Journaal. Duitse banken leveren vrijwillig een bijdrage aan de nieuwe financiële hulp aan Griekenland. De banken zijn met de Duitse minister van Financiën overeengekomen dat ze 3,2 miljard zullen bijdragen. De nieuwe steun van EU-landen moet voor een deel uit de private sector komen. En in Duitsland is dat nu dus ook gebeurd. De looptijd van een deel van de leningen wordt verlengd. Gewelddadige overval in Amsterdam-Zuidoost is nog beter voorbereid dan was gedacht. De gangsters hebben gisteren in het gebouw van het KLPD in Amsterdam voor de overval op het geldtransportbedrijf de toegangsweg onbereikbaar gemaakt. Daardoor konden de agenten niet onmiddellijk met hun auto's naar de plaats van het misdrijf rijden. Hoe de criminelen dat hebben gedaan wil de politie niet zeggen. Premier Rutte vindt dat een onafhankelijke Palestijnse staat alleen tot stand kan komen door onderhandelingen met Israël. Dat zei Rutte na een gesprek met de Palestijnse president Abbas. Rutte riep beide partijen op om weer om tafel te gaan zitten om te praten over een twee-staten-oplossing. Abbas zei dat ook hij met Israël wil onderhandelen, maar als dat niet lukt, stapt hij naar de Verenigde Naties. Radio 2 gaat niet in op de wens van de Tweede Kamer om meer Nederlandstalige muziek te draaien. Voorzitter Hagort van de Nederlandse publieke omroep vindt de aangenomen motie op de grens van wat geoorloofd is. Hij vindt dat de politiek zich niet moet bemoeien met de inhoud van de publieke omroep. Radio 2 luistert alleen naar de wens van het publiek, zegt Hagort. Telefoonaanbieders kijken niet naar de inhoud van berichten en gesprekken. Dat stelt de Telecom Opta. Die heeft gekeken hoe de vier grootste telefoonaanbieders hun dataverkeer analyseren. Volgens de Opta krijgen de aanbieders wel meer informatie over het internetgebruik van abonnees dan nodig is. Het College Bescherming Persoonsgegevens onderzoekt nu of de telefoonaanbieders strafbaar zijn. Het weer vanavond alleen aan de kust. Nog een bui, morgen afwisselend zonnig en bewolkt en plaatselijk een enkel buitje bij maxima tussen de 17 en 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er nog file op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen knopend Rijn en Nieuwegein 3 kilometer. De rechte rijschok is dicht. Daar staat een auto stil. Op de A4 daarna richting Amsterdam. De, bij Dorp 3 kilometer. Op de A10 de ring west richting Zaanstad. knopend Komplein 3. A12 daarna richting Utrecht. Tussen de, de Meeren en Dunette 5 kilometer. Heeft te maken met een aanrijding op de hoofdrijbaan. Daar zijn tussen knopend Ouderijn en Dunette 2 rijstroken dicht. Verkeer kan beter omrijden via de parallelbaan.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon, Zee. Zandvoort. En zomerhit. zen, Dit is Dit is de zomer van ZFM. ZFM nu ZFM in de avond.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 Van Zandvoort op 106.9. GFM. Mijn hart is een van steen.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 Toen ik het oostje heel nog had, het gouden goud maar klein. Dit hart, ik heb het wassen Een tweede hand. Je blijft geen gouden koop, ook al koop. had je wel de kans. Want dit is mijn een hart, een gouden hart. De dames voor u hebben het al lastig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 It was.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 Verlangen naar wat rust, weet ik een goed adres. Familie en vrienden, liefde en aardig vuur, creëren we een baan.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 Zullen we gaan zitten direct naar denken. je? Ik blijf even gewoon hier. als je niet eraf vindt. Laat jij maar liggen, dan ga ik even twee haringen halen. Moet je eruitjes bij? Ja, dat kan lekker. Some niet best seat all the way up front. They need excuses to tell you what they want I don't need charity, I can do this on my own But sometimes I long for someone like you Some girls are playing, all oh they're easy to pass by Not this one, there's perseverance in my eyes We could be close, I guess we should Take a look and listen good